Pluimveehouders moeten hun kippen verplicht binnenhouden, vindt de vakbond Pluimveehouders. De aanleiding is de uitbraak van vogelgriep bij een pluimveehouderij in de Noordoostpolder. Voorzitter Gert-Jan Oplaat van de vakbond is vooral bang dat de Nederlandse export wordt getroffen derde keer dat dit uh, in de korte tijd gebeurt. En voor de derde keer bij uh, buitenlopende kippen. Dus hebben we gezegd, misschien is het veiliger, of het is veiliger om de kippen gewoon op te hokken, binnen te houden. Uh, want de staatssecretaris Bleker heeft een onderzoek uh, uh, aangekondigd of er een verband ligt tussen dat de dieren buiten lopen en uh, de besmettingen. Want dat lijkt het wel wat op. Dus hebben we gezegd, in afwachting van het onderzoek, uh, alle kippen naar binnen, zodat we door kunnen gaan met, uh, met onze export. Want uh, wij krijgen dezelfde situatie als, uh, laten we zeggen, de ellende wat uh, de komkom boeren overkwam. Uh, dat het ongeveer een miljoen euro per dag kost wat we mislopen als Nederland zijn, omdat we niet kunnen exporteren. Bij alle drie die bedrijven was er sprake van de kippen die buiten liepen. Alle drie bedrijven waren de kippen die buiten liepen en uh... En het, eh, het zijn gewoon allemaal ja, soort, soort scharrelkippen met vrije uitloop, waarvan het risico groot is dat er in het wild overle, vliegende vogels wat laten vallen en daarmee besmettingen veroorzaken. En als ze onder een dak zitten, dan, dan voorkom je dat. En, en waarom nu in heel Nederland meteen? Meteen echt het hele om, land? Uh, om te voorkomen dat, uh, dat de, kijk, de export voor uh, Gelderland is al een gebied waarvan waarvanuit niet meer geëxporteerd mag worden. Zeeland ook, en nu krijgen we de Flevoland ook bij. En als je nog één of twee maanden wacht, dan zit heel Nederland op slot. En dat moeten we voorkomen. En omdat de staatssecretaris Bleker dit heeft aangekondigd, dat er een onderzoek komt, lijkt het ons verstandig om zo snel mogelijk de oppakplicht in te stellen. En uh, na het onderzoek te bepalen hoe we verder gaan. In de Afghaanse provincie Logar zijn bij een aanslag op een ziekenhuis tientallen doden gevallen. Sommige bronnen spreken van 20 doden, andere van 35. Tientallen mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel patiënten als artsen en verpleegkundigen. Volgens de Afghaanse inlichtingendienst was het ziekenhuis in het oosten van Afghanistan... waarschijnlijk niet het doelwit, maar liet een zelfmoordenaar zijn auto ontploffen... toen de politie hem wilde aanhouden. De Taliban zeggen dat ze niet achter de aanslag zitten. Pubers die een ernstig delict begaan, riskeren voortaan een langere celstraf. Ze gaan vallen onder een speciaal adolescentenstrafrecht... waarvoor staatssecretaris Steven plannen heeft uitgewerkt... Het biedt volgens Steven een samenhangend sanctiepakket voor mensen tussen de 15 en 23 jaar. We gaan de jeugddetentie uh, gaan we, uh, verlengen van 2 naar 4 jaar. We gaan het mogelijk maken dat jeugdtbs niet abrupt eindigt, maar als het nodig is kan worden omgezet in volwassenen-tbs. En we gaan ook uh, als mensen taakstraffen, jeugdtaakstraffen niet goed uitvoeren, gaan we ogenblikkelijk zorgen dat ze uh, teruggaan naar een jeugdgevangenis met het pakket maatregelen hoopt het kabinet het criminele gedrag van risicojongeren terug te dringen. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Homoseksuelen in de Amerikaanse staat New York mogen trouwen. Het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Senaat van New York. Correspondent Ilko Bos van Rozentaal. Was het nog spannend vannacht? Nou ja, eigenlijk wel tot het laatste moment. Uiteindelijk waren er 33 senatoren voor en 29 tegen. Dat was dus de senaat. Eerder was het al door, de, door het parlement, zeg maar, de Tweede Kamer goedgekeurd. Dus ja, dat is, dat is redelijk close. Alle democraten op één na hebben voorgestemd. En ook vier republikeinen waren voor. En zonder hen was het niet gelukt. Want er is daar in New York een, een republikeinse meerderheid. Ja, maar op zich staat wel New York bekend als een ja, vooruitstrevende stad... met een progressieve burgemeester, Bloomberg... Ja, waarom nu pas? Ja, voor de goede orde, het gaat om de staat New York. Hè. Dus niet alleen de stad New York, het is een hele grote staat. Dat geldt voor veel meer uh, mensen. Ja. De staat heeft het nu goedgekeurd. Uh, ze, ze hebben het eerder ook geprobeerd, uh, twee jaar geleden. Toen werd het heel makkelijk verworpen. Um, homogroepen waren slecht georganiseerd toen. Ze maakten onderling ook ruzie. Er was niet echt een front. En dat heb je bij zoiets wel, uh, wel echt nodig. Nu is er een nieuwe gouverneur. De hoogste bestuurder in de staat New York. Een democraat Cuomo. Hij heeft hier echt een, uh, een project van gemaakt. En ook bij hem duurde het wel even voordat hij om was. Eerst weinig prioriteit. Maar hij zei, ja, ik, ik werd aan de lopende band aangesproken. in restaurants eigenlijk door homo stellen, ook familieleden of kennissen van familieleden die homo zijn. En allemaal tegen me zeiden, dit is zo belangrijk voor ons, doe hier wat aan. Nou, hij is echt een lobby begonnen... en die heeft uiteindelijk na maanden heel hard, uh, heel hard werken... heeft hij zich uitbetaald. Ja, heel belangrijk dus dat New York nu uh, eigenlijk ook om is. Uh, wat betekent dit dan voor het gevecht voor gelijke rechten elders in het land? Nou, dit zou een enorme prikkel moeten zijn voor andere staten... om het ook uh, te proberen. Het is een strijd met... Tegenwind. Het is pas in zes staten nu toegestaan. En in de hoofdstad Washington. Um, en in vooral veel zuidelijke staten. ligt in de wet vast. dat het huwelijk echt iets is tussen man en vrouw. Dus er valt nog een wereld te winnen. Maar je ziet, je merkt. dat uiteindelijk het wel de kant op gaat. van het homohuwelijk. Uh, dat merk je ook onder peilingen bij de bevolking. Een meerderheid is nu voor. En ja, de volgende grote staat. en de allergrootste staat ook van dit land. is Californië. Daar uh, wordt er al jaren gesteggeld over het homohuwelijk. En de verwachting is dat die zaak uiteindelijk. Uiteindelijk daar bij het Hoge Rechtshof zal, uh, zal uitkomen. Dus New York is een grote winst. Men kijkt nu naar Californië om te zien wat daar gebeurt. En wie weet later ook in de rest van het land. Correspondent Ilke Bos van Rozentouw. Zo'n 50 mensen zijn in Barcelona begonnen aan een protestmars naar Madrid. Net als eerder deze week uit andere steden lopen betogers naar de Spaanse hoofdstad om te protesteren tegen de hoge werkloosheid en de slechte economische vooruitzichten. Eerder vertrokken actie voerden Zuid-Valencia in het oosten en Cadiz in het zuiden van Spanje. De 50 betogers uit Barcelona werden vanochtend door sympathisanten uitgezwaaid. Ze hopen dat andere mensen zich tijdens de tocht naar Madrid bij hen aansluiten. De Spaanse acties begonnen in mei met demonstraties in de grote steden. In Spanje is meer dan 20% van de bevolking werkloos. Hoogste percentage in Europa. In Den Haag heeft prins Willem-Alexander het defilé ter gelegenheid van Veteranendag afgenomen. Ruim 3000 veteranen en militairen liepen onder begeleiding van muziekkorpsen mee. Vanwege het slechte weer ging de show van historische en moderne vliegtuigen boven Den Haag niet door. Vanochtend werden de veteranen geëerd op het Binnenhof. Ze kregen een herinneringsmedaille uitgereikt voor de missies waaraan ze hebben meegedaan. Minister Hillen prees de militairen voor hun prestaties en zei dat Nederland trots op hen is. Nederland heeft honderdduizend veteranen, van strijders uit de Tweede Wereldoorlog, tot deelnemers aan recente vredesmissies. Sport. Robin Haas heeft in de derde ronde van Wimbledon opgegeven. De tennisser stond met 2-1 in sets achter tegen Marley Fish... toen hij aan het begin van de vierde set de strijd staakte. Zijn rechterknie, waaraan hij in het verleden werd geopereerd... was de katalysator voor meerdere pijntjes. Toen ik bij 3-2, 4-2 uh, in de derde set achterstand kwam... toen, uh, toen kwam me eigenlijk in mijn hoofd uh, zoiets van... ja, uh, hoe moet ik dit nog winnen? Want ik zat alleen maar, maar te denken van...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 Aassen dus niet in de vierde ronde. Roger Federer wel. De Zwitser won in drie sets van David Nabaldian. En als eerste geplaatste Rafael Nadal, die versloeg Gilles Muller in drie sets. Ronde van Spanje begint in 2015 weer in Nederland. Dat zegt Jos Vaasen, de Nederlandse organisator van de Vuelta, in 2009. Twee jaar geleden begon de wieleronde in Assen met een proloog op het motorcircuit van de TT. En in 2015 worden ook de provincies Friesland en Groningen in het schema opgenomen, zegt Vaasen.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 Ja, nu kon ze net op de achtergrond al horen. Op het circuit van Assen was het vandaag natuurlijk nog de dag van de motoren. De Amerikaan Ben Spies was de beste in de MotoGP-klasse. Hij bleef in de 81ste editie Casey Stoner ruim voor. Verslaggever Sebastian Timmerman. Van zat hem aan het begin van de MotoGP-race... toen Marco Simoncelli, die Italiaan die gisteren al snelste had getraind... onderuit ging en Gorgo Lorenzo met hem meenam... de regerend wereldkampioen en de nummer 2 uit de stand om de wereldtitel. En toen was eigenlijk de MotoGP-race meteen al voor een groot deel verreden. Ben Spies profiteerde, pakte drie seconden voorsprong op Casey Stoner... en de Amerikaan breide die voorsprong uit tot bijna acht seconden voor Ben Spies. is dus Het zijn eerste Grand Prix-zegen. Maar belangrijker was die tweede plaats eigenlijk nog van Casey Stoner... want Stoner is de leider... In in de stand om de wereldtitel. En dan breidt zijn voorsprong uit op Gorge Lorenzo. Want die voorsprong bedraagt al 28 punten na de zevende Grand Prix van het seizoen. Spies dus op één, Stoner op 2, Dovicioso op 3. Lorenzo knokte zich nog wel terug naar de zesde plaats. Een 125e C-klasse, pech voor Jasper Iwema. Die slecht begon, hij moest er vanaf de 32e positie vertrekken... maar zich terugknokte in de wedstrijd... totdat de Spanjaard Adrian Martin hem onderuit reed. Iwema pakte de motor nog wel op, vervolgde de wedstrijd... maar ging later nog een keer onderuit... en kwam daardoor dus helemaal niet aan de finish. De winst in de 125e C-klasse ging naar de Spanjaard Maverick Vinales... 16 jaar jong, Brian Schouten werd 22e en is de beste Nederlander daarmee. En in de motor 2-klasse ging de winst ook naar een Spanjaard Marc Marquez, de wereldkampioen van vorig jaar in de 125e cc-klasse... wint voor Sovooglu uit Turkije en Bradley Smith. Michael van der Mark in zijn eerste Grand Prix in de Moto2-klasse op de 22e plaats. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste wedstrijd in de Champions Trophy... met 3-0 gewonnen van Australië. Geert de Groot, dat is een afgetekende overwinning. Ja, het was niet moeilijk voor Nederland. 2-0 bij de rust door Maatje Pauwmer met een strafcorner en een velddoelpunt van Liedewij Welten. Na de rust heeft Max Kaldas, de nieuwe bondscoach, heel veel jonge meiden laten spelen. Die deden het niet zo doetreffend als de geroutineerde groep, zeg maar, voor de rust. Maar toch nog met één doelpunt werd het 3-0. Wieke Dijkstra was degene die die treffers scoorde op de achtergrond. Je hoort natuurlijk de muziek van het Wageningenstadion. Het stadion zelf is leeg. Iedereen is getrokken naar de buffetten. Maar Nederland heeft uitstekend zaken gedaan al op de eerste. De eerste dag van deze Champions Trophy en staat meteen door het doelsaldo van plus 3 bovenaan de ranglijst. Morgen speelt Nederland om half vijf tegen Duitsland. En dat zal misschien een wat moeilijkere wedstrijd worden voor de Nederlandse vrouwen. En smakelijk zo Gerard. Geert de Groot. Marianne Vos die is voor de vierde keer in haar carrière Nederlands kampioen op de weg geworden. Irene van der Broek werd in Oudmarsum tweede en Chantal Blaak eindigde als derde. Nog even het belangrijkste nieuws van dit moment. Vakbond wil ophokplicht voor kippen. Zware aanslag in Afghanistan. En pubers die een ernstig delik begaan, riskeren voortaan een langere celstraf. Dit was het NOS-journaal. Zometeen de NTR met Pavlov. Nu last-minute vakantievoordeel bij weekam.nl. Top 250 euro korting. Op elektronica, wonen en nog veel meer. weekam.nl. Klikt met jouw vakantie.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 Goedenavond en welkom bij Pavlov, het programma over het menselijk gedrag. Dit keer niet tot zeven uur, maar tot acht uur. Straks na zeven, een thema-uitzending over vriendschap. Is er verschil tussen mannen- en vrouwenvriendschappen? Op welke leeftijd vind je vrienden voor het leven? Zijn internetvrienden ook echte vrienden en nog veel meer? Met onderzoeker Beate Vulker, filosoof Marcel Becker... en met Raymond Spanjaar, de oprichter van Hives. En tot zeven uur een gewone... Pavlof, een uitzending. We praten met Marius Riedijk. Ried Dijk, niet Riedijk. Ried Dijk. Hij is psycholoog en oprichter van een Centrum voor de Wetenschap van Gedragsverandering, dat afgelopen donderdag openging. Wie zijn gedrag wil veranderen, moet zijn doelen zo concreet en precies mogelijk formuleren en goed gedrag belonen. Marius Riedijk gaat het ons straks uitleggen. Aan tafel ook Frank Bosman Hes. Godsdienstfilosoof, hoe moeten we je noemen? Doe maar cultuurtheoloog. Cultuurtheoloog, <gacht> ja, dat vind ik mooi. En hij probeert te verklaren waarom er in Brabant en Limburg meer mensen bereid zijn een donor af te staan dan in grote steden en in protestantse dorpen. Die verschillen werden duidelijk uit de donorcijfers die het ministerie van Volksgezondheid deze week presenteerde. En op deze laatste zaterdag van juni, nog één keer onze maandgast, popjournaliste Hester Cavallo die een actuele gebeurtenis gaat vergelijken met een liedje uit de popgeschiedenis. En we hebben ook live muziek en dat is uh, vandaag van de Black Atlantic. Goed, en voor we over donoren en uh, positief gedrag gaan praten, eerst even iets wat we net in het nieuws hoorden wat volgens mij ook al vandaag in de kranten stond... dat eh, staatssecretaris Teven Jongeren... en dan hebben we het over jongens en meisjes tussen de 15 en 23 jaar... die crimineel zijn, zwaarder wil gaan straffen. Als je nu een zwaar zeden of eh, geweldsmisbruik, moet ik dat zeggen... misdrijf hebt begaan, dan kan je maximaal twee jaar krijgen. Maar Teve vindt dat dat vier jaar moet worden. Hij vindt ook dat ze makkelijker... CBS moeten kunnen krijgen. Dat er eerder in gezinnen ingegrepen moet kunnen worden. Wat vinden we hiervan? Frank Bosman zit al nee te knikken. Nee, in Brabant zeggen we dan, uh, dat gaat niet werken, niet? en. en is een dubbele ontkenning. een dubbele ontkenning, in Brabant betekent dat juist een versterking, een versterking. Nee, maar er het, het, het, het zit een heel idee achter van een maakbaarheid van de samenleving. Dus alle problemen kunnen we oplossen door er maar zoveel mogelijk protocollen, straffen en controlemechanismes op te zetten. En u zal dat beter weten als ik als psycholoog, maar volgens mij werkt dat niet. Meneer Riedijk, wat vindt u? Ja, nou, uh, ik moet een beetje uitkijken nu. Want ik zit Waarom? namelijk ook uh, voor de VVD in de gemeenteraad nog ergens. Dus ik <laughs> mag uh, de heer Teven niet al te veel afvallen. Maar ik ben nou, ook ja. uh, psycholoog. En uh, dan moet ik toch eerlijk zeggen dat uh, straffen, dat dat niet mijn voorkeur heeft. Mm. Want uh, ik denk dat je beter goed gedrag kunt belonen en, uh, dan dat je slechter daar kunt straffen. En zeker pubers die nog heel erg uh, in de ontwikkeling zitten met hun hersenen is dat toch een beetje een, een zwakte bot, vind ik. Om, maar als er, als er zo'n misdrijf wordt begaan, je moet toch wat doen? Wat moet je dan, dan wel ja, doen met op, die jongeren? Op, op, op zo'n moment kun je lik op stuk uh, doen. En uh, als hij misdrijf begaat, uh, bijvoorbeeld uh, ja, met de slachtoffers uh, om tafel gaan zitten... en kijken wat er, uh, wat er te verbeteren valt... of wat, het, wat hij terug kan doen om het goed te maken, zeg maar... Hmm. En uh, niet uh, ja, ook, uh, dat gebeurt ook in de gemeentes uh, in heel Nederland. Want als ze uh, dingen overtreden, wetten overtreden, dat ze het dan uh, goed maken. Hmm. En als ze uh, ouders ook uh, verantwoordelijk stellen. Want die zijn tot, zeker tot hun achttiende uh, verantwoordelijk. Maar ik hoor, ik, ik hoor mensen al roepen, ach, dat is een lachertje. Dan gaan ze met die jongeren praten en die denken. Oh, dat uh, kunnen we nog wel een keer flikken, hè? Um, ja, nou ja. Uh, er er wordt altijd natuurlijk gelachen om, uh, om, om ideeën die iets anders zijn dan, dan heel concreet en uh, duidelijk zoals straffen. Uh, maar ik denk ook dat daar wel het meeste heil van te verwachten is van die andere ideeën. Maar uh, ik weet niet precies wat, hoe dat eruit zou moeten zien. Maar in ieder geval iets met corrigeren en uh, op een beter ander idee brengen. En ik vind dat het me ook opvalt, is dat je zegt... want het is dus uh, van 15 tot 23, was ja, het, hè? Ja, ja. Daarmee wordt eigenlijk wordt het, wordt het kind wordt eigenlijk uh, jonger als volwassen beschouwd. Ja. Want eerst was het 18 of zo, of, of ouder. Dat je... Dus dat vind ik eigenlijk wonderlijk... dat, dat, dat kinderen zomaar ineens uh, als volwassenen uh, mogen gelden. Dat vind ik een, een vreemde uh, uitgangspunt. Maar inderdaad, dat je zegt, van, dat zijn gewoon nog niet volgroeid. Dus je kunt nee, ze dat niet is beschouwen, bekend, heeft, al, dat die hersenen... Hoe heet deze frontale kwap? Moet... frontale kwap. Ja, die, die, die is nog lang niet klaar, zeg maar, in het ontwikkelen. Ik ben bedrijfpsycholoog, maar dat heb ik toch nog goed onthouden he, van mijn uh, studie. Ja, maar het is geen test. Nee, maar even serieus. Nee. Dat is toch zo? Ja, dat is heel erg een ontwikkeling nog. En dan. Uh, dat is toch zo'n prachtig boek uh, van Swapen verschenen over de hersenen. En die ja. zegt ook dat dat uh, weinig zin heeft om dan te gaan uh, straffen, omdat ze de consequenties niet goed kunnen overzien. Dat is het, inderdaad. Hmm. Uh, ja. Dus. Is dit nou politiek om ons tevreden te stellen? Van kijk, hier worden we lekker streng, we pakken ze goed aan. Of leidt het tot gedragsverandering? Dat is een aflofreactie inderdaad. Om meteen te zeggen van, hé, uh, hey, dit, uh, dit moet bestraft worden. Als het uh, mm. even niet uh, bevalt, uh, meteen maar erop uh, slaan, zeg maar. Dat is natuurlijk wat mensen graag uh, zien, uh, ook uh, in films en zo. <laughs> maar uh, ja, wil je echt uh, duurzaam gedragsveranderen... dan zul je ook moeten kijken wat je wel wil. En dat is wat mensen bijvoorbeeld ook uh, moeten leren. Goed. Gaan we dat is een mooie over overgang. Ja, want um, uh, zometeen over hebben. We gaan het er nu over hebben, want het wemelt in organisaties van managers en adviseurs die meer resultaat eisen. Het personeel wordt daarom aangespoord tot een gedragsverandering. De simpele boodschap, je moet harder werken, werken helpt niet. Die aansporing is niet precies genoeg. En ook al begrijp je de boodschap wel, dan nog weet je niet precies hoe je dat moet aanpakken. Psycholoog Marius Rietijk heeft bestudeerd hoe onderzoekers in gedragsverandering geëxperimenteerd hebben. Met gedragsverandering. En zelf is hij tot een vrij precies stappenplan gekomen. Voor we dat stappenplan gaan bespreken. Eerste vraag. Is ons gedrag überhaupt wel te veranderen? Ja, ik denk dat we de hele dag bezig zijn. Elkaars gedrag te veranderen. En alleen al dat, jij, dat jij mij een vraag stelt. Uh, ja, prest mij weer om daar een antwoord op te geven. Dus maar ja, dan verander je natuurlijk niet. Nou, je verandert. Uh, kijk, kijk naar gedrag heel objectief. Of, zeg maar, als je iemand wat zegt. Dan is dat ook gedrag. En als iemand wat anders zegt dan die je daarvoor deed... is het toch ander weer ander gedrag. En hoe duurzaam is het? Dat is dan de vraag waar je dan uh, mee zit misschien van... ja, hoe duurzaam is gedrag? Dat is weer een aparte vraag. Maar eerst moet je, wil je, moet je gedrag zeg maar, als gewoonte proberen te veranderen. En dan kijken hoe je het uh, kunt uh, in, uh, in laten slijten. En dat is natuurlijk waar we heel veel mensen uh, probleem mee hebben. Van hoe, houden we dat gedrag, uh, ja, hoe kunnen we de, die gewoontes uh, veranderen? ja. Dat kun je niet met een Pavlov. Ja, ik vind het hartstikke leuk dat ik hier zit. Want Pavlov is zeg maar de, waarop mijn proefschrift is gebaseerd, mijn boek is gebaseerd. De Russische gedragswetenschapper. Russische gedragswetenschapper die een Nobelprijs kreeg omdat hij basismechanismen van gedrag ontdekte. En het grappige is zeg maar, individueel is dat al heel erg toegepast. Bijvoorbeeld gedragstherapie. Maar managers die ook de hele dag bezig zijn hun gedrag van medewerkers te beïnvloeden, die weten eigenlijk heel, heel weinig vanaf. Vandaar dat we dat centrum aan de vuur zijn gestart om dat te doen. Maar nou werkte Pavlov met een hond en een belletje. En ja. uh, zodra de hond het belletje hoorde, begon hij ja. al te kwijlen. Omdat hij wist, hé, hey, er komt zo meteen eten aan. Maar hoe kunnen we uh, uh, dat belletje op uh, uh, werknemers toepassen? Ja, dus dat, dat is op zich niet zo'n heel interessant verhaal voor managers. Om dat Pavlov verhaal te horen. <coughs> Behalve deze uitzending natuurlijk, maar, maar vooral ik heb bijvoorbeeld een pakiet gedresseerd. dat is al, uh, al is al wat interessanter, want die basisprincipes, die wat stappenplan wat je noemt, die, die heb ik uh, de, bij die pakiet ge gebruikt, maar ook zeg maar, bij managers in organisaties en laten we even op. met de pakiet beginnen, want daar uh, <coughs> ben ik wel heel nieuwsgierig. ja, dat, ik vraag ook vaak in training, want ik geef veel training aan bedrijven, <coughs> sorry dat uh, van hoe zou je jullie nou die pakiet uh, dresseren? en dan uh, ja, moet je moet even vertellen, die pakiet, die zong nauwelijks. Hè? Wat ja. was er met dat pakiet? Of ja, Die pakiet het? Die, die was bij een vriend bij mij uh, thuis. en We gingen een voetbalwedstrijd kijken. En ik zag die pakiet in die kooi zitten. En die zat daar heel stil in een hoekje. En ik dacht, wat is er met die ik vroeg wat er aan de hand was? En je zegt ja, die is twee weken ziek, zei die vriend van me. Dus ik ging een voetbalwedstrijd kijken. En, uh, ondertussen vroeg ik aan die vriend... mag ik proberen die pakiet een beetje uh, tot leven... tot gedragsverandering te brengen? Ja, dat was dan wel goed. En toen... Uh, nou ja, goed, en dan heb ik hem in de kwartier zo gek gekregen... dat hij inderdaad als een dwaas door die kooi ging vliegen. Dat ik echt moest afremmen. Maar hoe doe je dat dan? Ja, dat, nou, dat vraag ik dus ook aan uh, managers. Ik vraag ook even aan de luisteraars om even na te denken... van hoe zij dat zouden doen. Maar de reflex is, de reflex is... om... Uh, ja, en zeggen ze een vrouwtje erbij en aan de kooi schudden en vlammetje eronder houden, zeggen ze zelf soms. Dat is natuurlijk wel heel sadistisch. En dan gaat hij natuurlijk wel in beweging komen. Net als de medewerkers best wel in beweging komen, als je ze eventjes flink door elkaar schudt. Maar dat is dan uit angst. Dat is dan uit angst. En dat en, dat, en zo wordt denk ik naar nou een beetje 60% of 70% van de Nederlandse of aangestuurd. Maar dus positieve bekrachtiging is heel belangrijk. En directe beloning geven, niet alleen maar met bonussen. Maar hoe hebben jullie die pakket beloond dan? Ik wist niet wat hij doen moest. Ja, nou, dat, dat moet je dus eerst weten. Van dat eerste stap in het stappenplan is specificeren welk gedrag je wil. Nou, dat was bewegingen, hè, want hij was heel stil. Mm -hmm. Dus niet uh, bevlogen alleen, dat is niet voldoende. Je moet heel precies, als je ook als manager, moet je weten wat je wil. Nou, en als hij dus een klein beetje bewoog, zei ik: Ja, goed zo! En ja. dan klopte ik. En uh, na nou, de eerste keer, wat denk je dat idee? Nou, niet zoveel natuurlijk. En die schrok zegt natuurlijk dat het apelazer is. Uh, ja. ja, Vind de... ik ook wel een behoorlijke reactie <laughs> ja. hoor, schrikken. Ja, dat is wel een eerste stap, maar goed, dat was niet, niet het doel natuurlijk. Maar uh, nadat ik een paar keer dat gecombineerd had... Uh, die, dat gedrag en, uh, en die beloning had gegeven, die, die waardering... Toen ging die, snapte die parkiet ook dat hij mij aan het conditioneren was. En dat vond hij ook wel leuk. Dus we zaten elkaar zo te conditioneren. En op een gegeven moment ging ik dat wat terugschroeven. Niet iedere keer belonen, maar na drie keer, dan na zes keer. En toen werd hij helemaal gek, van enthousiasme. En toen moest ik hem echt terugconditioneren dat hij uh, niet meer met zijn kop tussen de spijlen ging en, en, zijn, en zijn vleugels beschadigd. Is dit werkelijk waar? Ja, het is echt werkelijk gebeurd. staat ook helemaal beschreven in dat, uh, goed, in zo. dat boek. <laughs> en nu, nu dan terug naar die managers. Ja. Uh, want uh, ja, meer bewegen, uh, dat heeft natuurlijk niet zoveel uh, voor toepassing uh, um, op sommigen, managers. Sommigen misschien. Maar inderdaad, dan is het weer ander gedrag wat je wil uh, bevorderen. Uh, bijvoorbeeld meer uh, presteren, uh, in, in de algemene zin. En zeg je dan nou gewoon, jongens, jullie moeten meer presteren? Of hoe gaat dat? Nee, als je het alleen zegt, dan verandert het gedrag niet. En dat is wat veel managers wel doen. Die zeggen het alleen. Zeggen alleen, je moet dit of je moet dat. Maar daar, als mensen niet de voordelen van zichzelf, voor zichzelf zien... dan gaan ze dat ook niet voor hun gedrag veranderen. Dus ze moeten ervaren dat de consequenties die ze krijgen... dat die positief voor ze zijn. En dan maken ze de afweging, ja, dan ga ik dat doen. Of ze dat bewust of onbewust doen, dat doet er ook niet zoveel toe. Maar ze moeten in ieder geval zorgen dat, uh, dat die positieve consequenties er zijn. En zit daar niet vooraf een soort zelfinzicht van... ja, we zijn ook wel heel gemakzuchtig hier... Moet nee, dat, moet, moet dat niet... niet bedacht worden? Nee, volgens mij hoef je dus allemaal niet, helemaal niet... die in, inzichtgevende, therapieachtige dingen te doen. Want ik dacht, als je, als je dat beseft... dan kom je makkelijker tot een ander gedrag. Dan heb je die externe prikkel niet nodig van een beloning. Of... Maar als je van tevoren weet wat, uh, wat de voordelen voor je zijn... Dan, uh, dan zou je het misschien eerder doen. Dus, uh, ik heb ook wel bij bedrijven inderdaad gezegd... Van, nou, het bedrijf wil dat jullie beter gaan presteren als afdeling... Maar ik weet dat, het bedrijf, dat jullie dat niet gaan doen zomaar. Kijk, want het is al vaker gezegd. Uh, en je, er wordt zo vaak ook door de reclame gezegd wat je moet doen. Maar dan, ga je, dan ben je toch dom om het allemaal te gaan doen wat ze, wat ze je voorspiegelen. Maar wat moet je dan zeggen? Je krijgt een bonus? Nee, dat lijkt me dan niet zo'n goede. Wat ik had gedacht eerst bij een, een van die case studies van, mijn, van de praktijkstudies: is vrije tijd. Want dat had ik ergens bij een bumperfabriek uh, gehoord. Uh, dan hadden ze. Uh, Gezegd van, ze maken 40 bumpers in een uur, terwijl er eigenlijk 70 kunnen. En toen, uh, maar dat kwam er niet van de grond. Er was een slimme manager die zei... als je nou uh, 70 bumpers monteert, heb je de rest van het uur vrij. Toen hadden ze na 35 minuten waren ze al klaar. <lacht> oh, ja. En toen zeiden ze... Van, ja, en toen was hij wel zo slim met elkaar om, om af te spreken... we gaan, we gaan naar 92 gaan, het we, gaan we het ophogen. En toen uh, hadden ze ze nog over. gingen ze klaar verjassen. Alleen toen kwam er net een uh, hogere manager langs van... Hé, hey, wat is hier aan de hand? Hé, hey? Oh, hey, kom uh, op uh, aan het werk. Nou, toen was het natuurlijk weer over. Dus maar dat was het dan voorbeeld dan van. niet een enorme Wordt het geen haasklus dat het uh, wordt afgeraffeld? Ja, dus de kwaliteit moet je, moet je net zo goed uh, in de gaten houden. En dat is uh, ja, ook wat we bijvoorbeeld bij veiligheid zien. Want we, 50% van ons uh, werk zit eigenlijk in veiligheidsbevordering... Dus nou, er komt van al dat soort vragen... Uh, ja, maar nog even, even bij die bumpers. Hè? Ja? Maar Dat vind ik interessant. Want u, u zei in het begin van dit gesprek... toen Mascha vroeg... is gedrag te veranderen? Toen zei Ja, doe alleen al door een vraag. Ja. Te stellen verander ik al van ja. gedrag. Zei, maar het gaat om de duurzaamheid. Ja. En eh, nou kom ik weer terug op wat ik net zei. Volgens mij, als je zo'n externe prikkel krijgt... Ja. is dat niet een duurzame verandering. Dan denken ze, oh ja, lekkere vrije dag. We gaan even heel hard werken. Ja. En daarna... Komen er pas weer 30 bumpers per uur in plaats van die 70. Ja. Ja, het is dus je moet wel heel, het is wel die Pavlov-kennis, zeg maar. En wat daarna gekomen is, na nou, 100 jaar gedragsanalytisch onderzoek, is dat je heel goed hiermee moet uitkijken hoe je dit toepast. Want bijvoorbeeld die intrinsieke motivatie. Stel dat mensen al intrinsiek gemotiveerd zijn. Intrinsiek is dat je zeg van, maar, jezelf, van jezelf. Ja, dat dat in ieder geval een stabiel patroon is. Of het van jezelf is, dat geloof ik niet zo. Ik denk dat het altijd van buitenaf aangeleerd is. Net als we de taal bijvoorbeeld van buitenaf geleerd hebben, okay. kunnen we nog wel vloeiend spreken. Um, dus u bent de draad kwijt. Ja. <laughs> Het ging om die, om die duurzaamheid ja. van gedragsverandering. Ja, dus. Toen zei je: Je moet oppassen met die Pavlov-prikkels. Ja, dus intrinsieke mensen die al intrinsiek gemotiveerd zijn. Als je die nog eens ga, extrinsiek ga, gaat belonen voor, voor dingen. dan denken ze: Hé, hey, ja, maar waar doe ik het nou eigenlijk voor? Doe ik het nou omdat ik het zelf wil, omdat het extern is. En dan willen ze steeds die externe uh, prikkel weer terug hebben. En dan is, ben je natuurlijk je intrinsieke motivatie kwijt. Ja. Bij je medewerker. Dat moet je niet hebben. Maar vaak bij nieuw gedrag moet je wel die externe prikkels mee beginnen. Net als die parkiet, dat is dan maar even die vergelijking. Mm -hmm. Als ze dan. Uh, die pakket, toen hij eenmaal bezig was... ging ik dus ook uh, die beloning uh, verminderen en uh, uh, verdunnen, zeg maar, het beloningsschema verdunnen. En daarmee krijg je intrinsiek gedrag. Dus dan, uh, en als je, als je gedrag aanleert bij medewerkers die, uh, die echt producten en diensten leveren... waar de klant ook om zit te vragen... Ja. dan worden die, wordt, die, wordt die medewerker op een gegeven moment ook beloond door de klant. Als die, uh, en dan is dat zeg maar... die prikkel verschuift dan van uh, kunstmatig naar de klant toe. Dan hoeft er niet elke keer een vrije uur maar, of een vrije dag tegenover te staan. ja. Is dit al bewezen? Of is dit een veronderstelling? Dit is 100 jaar uh, heel gedegen onderzoek. In de jaren 30 is het al met Skinner. Heeft al, uh, in, uh, Skinner werkte met postduiven, hè? Die werkte met postduiven, uh, ja, klopt. En die, die heeft zelfs een experiment in 1983 gedaan... dat vond ik toch fascinerend om pas te zien... dat die twee duiven tegen elkaar liet liegen. Wacht, wacht, daar, want dit gaat mij even te snel. Wie, uh, Skinner, postduiven, <lacht> ik, uh, ik weet het niet. <lacht> Leg uit. <lacht> nou, uh, Pavlov die deed dus stimulus-responspsychologie... Die als een hond kwam, uh, dan, of als een, uh, iemand uh, vlees kwam brengen naar een hond, ging die hond kwijlen. Dat uh, ging hij heel precies meten, ging Pavlov heel precies meten. Maar op een gegeven moment kwam die persoon zonder vlees, kwam hij kwam toch aan. En die, alleen al die voetstappen die zorgde ervoor dat die hond ging kwijlen. En dat vond Pavlov enorm fascinerend. En dat leg ik even uit in het Pavlov-programma. weet je nog een ja, beetje ja, ja. Hoe dat. Nee, maar nou, uh, dat... wist ik. Uh, uh, <laughs> en, en, en later uh, is Skinner gekomen. Die zei, ja, dat, dat, dat stimulus-respons is wel interessant... maar het gaat juist om die beloning en straf. Dat heeft veel meer impact op menselijk gedrag. En die ging dan met duiven ging dat onderzoeken. Want die liet dan duiven, die moest dan ergens op een uh, knopje pikken. En dan kreeg hij meteen een uh, beloning. Ja. En dat stond zelfs uh, op, op een knopje van draai je om, turn. En dan kreeg je pas die beloning als hij eerst zich had omgedraaid. En zo zag je dat die hond, of die uh, duif in dit geval, uh, zelfs uh, woorden ging herkennen. en daar dus zijn gedrag ging aanpassen. Nou, dat zijn zulke diepgaande experimenten. die ja. later zijn toegepast in de gedragstherapie. bij mensen om, om fobie enzovoort af te leren. En ja, in, in het bedrijfsleven ligt, ligt die natuurlijk ook een enorme uh, en, en markt. En daarom uh, ben ik daar zo enthousiast over. Maar uh, die Skinner en Paffer worden behavioristen genoemd. Ja. He, omdat ze dat gedrag proberen Precies. te veranderen. Dus we willen niet zoveel van, van psychische processen, cognities en zo. Dat is nu eigenlijk bijna de, iedere psycholoog die. Uh, die die gebruikt andere theorieën dan deze. En, en deze is volgens mij is dit veel krachtiger om ook prestaties te verhogen. en ook het plezier te verhogen. Omdat je, als je mensen beloont en waardeert. dan gaan ze het veel leuker vinden. Dan gaan ze het veel meer intrinsiek en uh, motivatie krijgen. En dit heeft gewoon echt resultaten geboekt. terwijl veel andere benaderingen gewoon niet meetbare resultaten kunnen laten zien. Ja. Ik, ik, ik blijf er nog steeds over nadenken of het wel heel duurzaam is. Hè? Dat, ja. dat, dat lijkt me nog steeds... Het, ah, het kijk, lijkt wel alsof het een tweede natuur moet ah, gaan ah, kijk, worden. Hoe lang kon Pavlov dat hondje in de steek laten? Hè? Nee, Met dat, dat ik... het belletje. Uh, uh, Hoe lang duurde het voordat het hondje dacht... Nou ja, belletje. zal wel. Ja, dus dat, dat heet uitdoving. Uh, ja. Op een gegeven moment dooft het gedrag uit... als het uh, teveel dezelfde beloning krijgt... of als die beloning dus gestopt wordt. Dus daarom is het belangrijk dat die beloning... ...verdund wordt. En dus niet... Uh, dat hij, niet, iedere keer, dat hij niet dat je weet iedere van, keer de beloning krijgt. Het moet een verrassing blijven. Ja, als ik op straat fiets, dan krijg ik nooit hoor, horen... ...goh meneer, wat fietst te goed? <laughs> dat krijg ik pas alleen te horen als ik, toen ik een klein jongetje was. Ja. En langzamerhand uh, kon ik naar, met die fiets kon ik naar vriendjes toe fietsen. Mm -hmm. En dan kun je zeggen, je was intrinsiek gemotiveerd... ...om naar die vriendjes te fietsen. Ja, ik vond die vriendjes gewoon aardig en zo. Dus dat had ook weer voor mij een bepaalde beloning. Ja. Maar dat fietsen was dan ook al meteen een beloning. En dan hoefde mijn vader niet meer mij complimenten te geven. Ja. Ik... Maar nou is er afgelopen donderdag, bent u aan uh, de VU, um, een, uh, is er een centrum geopend, Adriba. Ja. Um, uh, uh, uh, ja, eigenlijk ook uh, een centrum voor gedragsveranderingen ja. en dan eigenlijk met name voor bedrijven. Hè? Waarom was dat nodig, vond u? Nou, omdat ze de theorie uh, niet kenden van Pavlov en, en, en andere gedragsanalisten. Ik ben vorige maand in Amerika geweest... en er lopen er 5000 van die mensen rond. Terwijl Nederland uh, misschien een handje vol. En wel uh, de Vereniging voor Gedragstherapie... die, die wil ook met ons uh, samenwerken. Omdat die, die weet helemaal hoe dat werkt. Alleen, ja. zij, uh, zij passen het alleen toe op zeg maar, afwijkend gedrag. Maar ik zeg, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Dus ze kunnen dat ook toepassen in het bedrijfsleven. En zo leiden we mensen op... Die, die daarmee het bedrijfsleven gewoon kunnen bevrijden... Zeg maar, van die managers die alleen maar zitten straffen en te dwingen. Ja. Hoe zou Nederland eruit zien als, als al die theorieën goed ah. toegepast werden? Nou ja, ik heb, ik heb eigenlijk gezegd dat, dat eigenlijk maar 1% optimaal wordt benut. Dus dat zou dan honderd keer uh, mm -hmm. uiteindelijk zo goed dus zijn. Dus wat voor Nederland zien we dan? Ja, Nederland die helemaal de euro niet meer nodig heeft. Hè, die gewoon zijn eigen, net als Zwitserland. Uh, allemaal multinationals uh, heeft die het uh, uitstekend doen. Uh, wel, heel welvarend. En mensen die, uh, die elkaar veel beter snappen. En uh, ook in relatie dat allemaal wat beter gaat. Maar nog beter dan het er nu al gaat. Gelukkiger. Tevredener. Gelukkiger. Tevredenig, ja. Want we hebben de natuurwetenschap. Maar dat, dat wordt toch ook saai als alles maar goed gaat? Nou ja, je kunt ook, als, je, als je ook dingen slecht wil doen... dan kun je het ook met deze theorie natuurlijk... Uh... Ja. Ik kan het ook omgekeerd gebruiken. De ja. nee, theorie is moreel neutraal, ja. ja. U wilde wat vertellen? Ja. U zei, we hebben gezien. Ja, dat was wel een heel ja, belangrijk punt. Ja, maar die miste ik wel. Ja. Goed. Uh, mocht u er straks opkomen? Ja. Ja. U zit er nog even, dus uh, gooi het er gewoon in. Ja, ja. Mag, mag ik even aan, aan Hester en Frank? Hebben jullie wel eens managers gehad die jullie probeerde tot ander gedrag te krijgen. Ja, dagelijks. Hè? Dat toen managers die gaan elke dag gaan ze tegen je zeggen wat je goed gedaan hebt, om daarna te zeggen wat je niet goed gedaan hebt. En ze denken dan als je je, je eerste compliment. Je werkt geeft, op de Universiteit van Tilburg. Ik, ik uh... op de Universiteit van Tilburg. En ja. uh, dan denken ze van als je ze eerst, uh, als je ze nou eerst zegt wat ze goed gedaan hebben en daarna wat ze verkeerd gedaan hebben, dan gaan ze daardoor harder aan die verbeterpunten werken omdat je ze eerst een compliment gegeven hebt. Het probleem is, ik luister alleen maar naar het eerste gedeelte van het gesprek. <lacht> En ik blok tweede. Marius Rietman uh, Riedijk bedoel ik. Waar, waar of niet? Waar? Nou, dat is niet waar. Omdat je, als je eerst een compliment geeft... en daarna straf je het nog eens af... dan, dan geef je eigenlijk eens een negatieve consequentie aan het compliment. Dus dat compliment wordt eigenlijk ook... Kijk, krijgt een negatieve associatie. Die neem ik mee. Die neem ik mee. Nou, <laughs> ja. Hester, bij NSC? Ik heb nooit met managers te maken gehad. Het lijkt me wel leuk, maar... <laughs> <laughs> Gewoon als bestudering van <laughs> ja. het gedrag. Om een keer, ja. Een <laughs> <ja. laughs> Nou... Geweldig, hartelijk dank. Uh, blijf uh, rustig zitten, Marius Riedijk. Want uh, ik verwacht dat er nog een keer... dat slippertje wat net uit de gedachte gevlogen is... straks terugvliegt. Ja, Hester... Uh, uh, ja, je bent voor de laatste keer onze maandgasten in de maand juni. Je vergelijkt elke week een, uh, uh, een actuele gebeurtenis met een popliedje uit de uh, muziekgeschiedenis. Wat wil je deze laatste keer aan de orde brengen? Een prangend onderwerp. Nou ja, waar ik me afgelopen week wel over heb opgewonden en ook verbaasd... was de uh, commotie rond het uh, ritueel slachten. Wat dan uh, niet verdoofd zou mogen gebeuren volgens een aantal uh, groeperingen. En uh, om te beginnen zou ik daar even een liedje over willen laten horen met de veelbetekenende titel: Niet is murder. Het is uh, de Smith, geloof ik, hè? Precies. Een heel uh, gedragen liedje van Morrissey uit 1985. En het gaat over uh, nou ja, dieren. Hij zingt op een gegeven moment... This beautiful creature must die. Dus dit prachtige wezen sterft. En hij zingt ook van uh, het vlees. Dat je zo lekker sappig aan het bakken bent in de keuken. Dat is eigenlijk helemaal niet lekker en sappig. Want het is een, een, uh, een onnodig leed. En onnodig leed is uh, moord. En nou ja, wat mij wel uh, opviel was omdat dus de religieuze groeperingen zo uh, ja, rabiaat waren over hun uh, beweegreden en hun noodzaak om dus onverdoofd te slachten, uh, dat vegetariërs, deze Morrissey is een vegetariër... En nou, er zijn er natuurlijk meer. Paul, Paul McCartney bijvoorbeeld ook. Hij heeft ook een liedje geschreven. Het heet Meatless Monday. Dat gaat dan over dat hij graag wil promoten dat we één dag ja. per week geen vlees eten. Maar vegetariërs zijn eigenlijk ook vaak een heel erg fanatiek. En bijna op een religieuze manier. Ze hebben ook mm. de neiging om mensen mm. te willen bekeren. Mm. En ik merk het zelf, want ik eet geen vlees ja. En uh, het is ook, dat geeft ook altijd, ook andersom werkt het. Mensen zijn ook heel erg uh, bijna op hun tenen getrapt als je dus geen vlees eet. En wil ik altijd precies weten waarom je het niet doet. En ze verwachten ook altijd dat je andersom hun zal willen bekeren. Dus het is een heel gevoelig uh, onderwerp. En ja, dat, uh, dat herken jij. Frank Bosman zit enorm te schillenken. Het <laughs> ja. lijkt me een behoorlijke carnivore ja, eigenlijk. Ja, <laughs> ja, ik ben gek op vlees. <laughs> maar ik respecteer elke vegetaar bij deze... Nee, maar het, is, het is natuurlijk waar dat, dat, dat uh, bekeringsdrift en ijver is eigen aan gelovigen. Maar je hebt ook buiten de religie heel veel gelovigen die heel erg graag willen bekeren. En sommige veganisten, maar ook uh, atheïsten hebben daar een heel mooi houtje van. Atheïsten? Om, Zij... om te bekeren. Ja, ja tot Dus een je op ieder gebied heb je de bekeerdrift. Zeker. Ja, als je een bepaalde Zeker. overtuiging hebt, ja. dat is het. Die wil je uitdragen. Ja. En ja. liefst door de strot heen duwen soms. Ja. Nou, ik, ik ga toch even inbreken hoor. Want ik, ik eet ook geen vlees. Maar ik respecteer elke vlees eten, Frank. Ach. Dus we kunnen elkaar de hand schudden. heb een niet zozeer... bedoeling. <laughs> ja, <laughs> ik, ik voel me niet echt geroepen om andere mensen te bekeren. Maar ik, ik ken ze wel hoor. Ja. Ik ken ze wel. Ja, precies. Ja. Maar niet elke christen wil ook keihard Zo bekeren. Je hebt ja. een paar fanaten die tussen zitten. Ja. Die verpesten het voor de rest. Ja. Dus wees maar niet bang dat jullie hier stiekem gedoopt worden door Frank. <laughs> Ik zal het expliciet doen. <laughs> okay. Ja, de, de, blend, uh, de band The Black Atlantic komt uit Groningen. Ze hebben al een tijdje geleden een debuutplaat gemaakt... Reverence for Fallen Trees. Maar die is sinds uh, het uitkomen van die plaat in 2009... al meer dan 100.000 keer gedownload. En van dat album spelen ze het nummer Fragile Meadow. The Black Atlantic. van de Black Atlantic. En straks in het tweede uur van Pavlov verspelen ze nog een nummer. Het ministerie van Volksgezondheid publiceerde deze week cijfers... over de bereidheid van Nederlanders om een orgaan te doneren. Die cijfers verschillen nogal per gemeente. Bewoners van katholieke gemeenten in het zuiden van het land... blijken zich aanzienlijk vaker op te geven... dan bewoners van grote steden of van protestante gemeenten. In het Brabantse Goorle bijvoorbeeld is 17% orgaandonor In Urk daarentegen slechts... 2%. Hm. Hoe zijn die verschillen te verklaren? Frank Bosman. Je bent cultuurtheoloog, katholiek, woonachtig in Tilburg... en dus natuurlijk ook katholiek. orgaandonor. En orgaandonor. <laughs> heel goed. De, de, Allebei nou... heel belangrijk trouwens. <laughs> het heeft nee. veel met elkaar te maken. Goed. Even voor even de andere hersenen. Ja, geregistreerd. Geregistreerd. Maar je is geen uh, orgaandonor. Waarom niet? Mag ik het vragen? Ja, daar nou ja, heb ik niet zo uh, over nagedacht. Uh, ja, misschien niet de voordelen voor, van zien. Maar die zijn natuurlijk wel. Dus ja, ik denk lange termijn. Misschien? Of misschien niet aan de dood herinnerd willen worden bij mezelf. Goed, zoiets. Uh, we komen er straks nog even <laughs> op terug. Uh, nou heeft het ministerie dat wel allemaal onderzocht. Maar mm. het heeft geen verklaring gegeven nee. voor hoe, hoe, komt, hoe komen die verschillen. Maar Frank, uh, die verwachten we van jou. Ja, er zijn natuurlijk een hele hoop sociologische redenen aan te wijzen. Maar ik denk dat een van de redenen is waar het ministerie waarschijnlijk niet aan denkt... is dat het te maken heeft met de geloofstraditie die bij die betreffende delen hoort. Dus je hebt de Bijbelbelt en Urk. Enerzijds de katholieke gebieden vooral in het zuiden van het land. En hoewel heel veel mensen natuurlijk niet meer zo actief katholiek en protestant zijn. Het zit in je genen, het zit in je, in je familie, in je gemeenschap, in je, mm -hmm. je hele cultuur. En dan vind ik het verklaarbaar waarom katholieken uh, eerder geneigd zijn organen te doneren dan protestanten wel om twee redenen. De eerste reden heeft te maken met het beeld wat je hebt... over het laatste oordeel en de opstanding van het lichaam. We schieten nu even gelijk in de christelijke theologische terminologie... maar de christelijke traditie leert dat al aan het einde der tijden... als Christus zal wederkomen op de wolken des hemels gezeten... dat dan alle uh, doden zullen herrijzen uit een graf... en een, uh, een nieuw lichaam Hun ziel zal met een nieuw lichaam worden bekleed... om in het hemelse Jeruzalem God het in de eeuwigheid te kunnen loven. En... Uh, hoe uh, fysieker beeld je hebt van dat lichaam wat moet verrijzen op de jongste dag... hoe meer je natuurlijk geneigd bent om dat lichaam in een zo ongeschonden mogelijke staat te bewaren. En je kan je voorstellen, als je een heel fysiek idee hebt van dat lichaam... wat na duizenden of honderdduizenden jaren zal verrijzen... dan moet je daar niet teveel aan laten snijden en vooral geen organen uit laten halen... want dan maak je het God natuurlijk alleen maar moeilijk om al die organen weer bij elkaar te zoeken. Nou, katholieken hebben over het algemeen een iets uh, vergeestelijker beeld... van dat spirituele, nieuwe, geestelijke lichaam... en uh, hebben dus ook niet zo heel veel moeite om in dat lichaam te laten snijden. Bijvoorbeeld ten gunste van orgaandonatie. Je zou denken, die katholieken met hun beeld, afbeeldingscultuur... Hm? die zouden zich die verrijzenis, die, die, die, die jongste dag... juist heel goed moeten kunnen voorstellen. Nou ja, goed, als je ook gaat kijken naar allerlei afbeeldingen en dergelijke... zijn de katholieken ook altijd veel uitbundiger in het weergeven. Bij protestanten krijg je altijd twee van die wegen. Eén leidt dan via allerlei gokkasten en, en, en, en, en prostituties naar, naar de hel... en de andere leidt dan naar de hemel. Maar van de hemel zelf zie je eigenlijk niks. Bij de katholieke kunstwerken het soms een, een baganaal is wat daar aangetroffen moet worden. Daarom vind ik het ook zo fijn om katholiek te zijn. Want dat vind ik een aansprekend beeld. Er wordt, en, uh, straks. er wordt een feestje gevierd. Ja. Ja, zoals heb je, de Simpsons, je hebt de Simpsons bijvoorbeeld. He. Iedereen kent de Simpsons. En op een gegeven moment, uh, die zijn allemaal, allemaal uh, protestant. En op een gegeven moment worden Bart en Homer die worden katholiek. En March vader, vader en zoon. Vader en zoon. Um, ja, mens, sommige <sus> mensen kennen dat misschien niet. Dat kan me niet voorstellen. Maar moeder, moeder Marge, die gaat naar de dominee en zegt. van ja, Kan ik mijn, kan ik mijn, va, mijn, mijn man en zoon nog zien als ze dadelijk naar de hemel gaan? En dan schetst hij een visioen dat Mars dus in de hemel komt. En met een protestante hemel waar dat thee gedronken wordt. Kak Engels gepraat. Wordt en wordt gegolfd. En dan zegt ze: Ja, maar waar zijn mijn, mijn, mijn man en mijn zoon? Oh ja, die zitten op een eigen wolk. En dan zie je een groot feest met Ierse dansen. Er dan wordt gegokt en gedronken en gezopen en gebloot. En dan, en dan zegt ze: Ja, maar ik wil eigenlijk toch daar wel heen. Mag ik Jezus spreken? En dan zeggen ze: Sorry, Jezus is daar. En dan wordt Jezus gejonast in de katholieke hemel. Wat maar weer blijkt dat je beter katholiek kan zijn. Marius hek die oh, kijkt denk, er al vies bij. Nou ja, ik denk niet dat veel mensen dit soort beelden meer krijgen bij uh, orgaandonatie. Goed. Dus, dus uh, ja, ik denk dat me, vooral, ja, als, ik, als ik wat ja. over mag zeggen... Ja. Uh, dat mensen ook kijken van, ja, wat, stel dat ik uh, een keer overlijd. Hè, dat gaat toch wel gebeuren. Van, wat gebeurt dan met mijn lichaam verder nog? Hè? Kan, de, kan de familie daar afscheid van nemen? Uh, kan een, uh, wanneer is dan de begrafenis? Uh... Ja, maar waarom is dat dan zo'n verschil tussen katholiek en protestant? Er, en... er komt nog een tweede antwoord, dat daar misschien antwoord op gaat geven. Dat ook het, kijk, protestant-traditie wordt gekenmerkt door meer of mindere mate van aanhangen... van de enkele of de dubbele predestinatie. En dat betekent in normaal Nederlands dat God van eeuwigheid al besloten heeft... of iemand wel of niet gered wordt en iemand dus wel of niet naar de hemel of naar de hel ja. gaat. Uh, katholieken hebben over het algemeen uh, veel op met de goddelijke genade... maar ook met het idee dat er goede werken zijn waardoor je een plekje in de hemel kan verdienen. <coughs> en als je dus als um, protestant het idee hebt dat uh, alles wat je overkomt... of het nou ziekte is of, of dood of wat dan ook, dat dat de wil van God is... Ja, dan heb je natuurlijk ook minder de neiging om allerlei medische ingrepen te laten doen... die dat, dat lot wat dan van Gods wegen tot je gekomen is te ontlopen. Vandaar dat ook een aantal zeer protestante gemeenten uh, zich niet laten inenten... Uh, moeite hebben met bloedtransfusies. Maar ook moeite hebben om, zich te la om een orgaan van een ander te accepteren. om verder te kunnen leven. Als jouw hart kapot is, dan, dan is, het is dat de wil, de wil van God. God. En, en als je daar dan je tegen gaat verzetten. door een ander orgaan erin te laten planten. dan verzet je je tegen de wil van God. Dan misken je de orde en, van God. En dan God. ben je zeker gepredestineerd. en wel naar de verkeerde kant toe. Ja. Zullen we maar zeggen, dan ga je naar de hel toe. Dus kijk, en natuurlijk zijn er heel veel kat mensen die in katholieke en protestante gebieden. Uh, leven lang niet meer zo bezig met dit soort hooglopende theologische reflecties. Maar dat hele cultuurbeeld zit mm -hmm. ingegraven in de genen van hele generaties... families, dorpen, gemeenschappen. En dat haal je er niet zo 1, 2, 3 uit. Nee. En hoe zit het dan met die grote steden? Ja, dat denk ik dat dat wellicht iets minder religieus georiënteerd is... en iets sociologischer. Maar ik ben theoloog en geen socioloog, maar als ik een slag mag doen dan zou ik kunnen zeggen dat, dat op het platteland de solidariteit en de gemeenschapszin groter is. Dus ook het idee om elkaar te helpen en te ondersteunen. Neeboerschap ne, of zo noemen ze dat. No, dank u wel. Kan veel mooier <laughs> dan ik. En in de steden zijn we, is het cliché althans, individualistischer en meer op onszelf gericht. Maar nogmaals, ik ben een theoloog en geen socioloog. Ja. Je zou kunnen denken, juist omdat het individualistischer is... Als dus je denkt, ja kan mij het schelen wat de buren ervan vinden... of wat, wat mijn familie vindt. Ik vind dit belangrijk. Ja, nou zo, ik, zo werkt het bij mij ook. Ik vind het heel belangrijk om, om orgaan door naar te zijn. Daar heb ik ook met mijn, met mijn vrouw uitgebreid over gesproken. Want, en het is ook toch altijd een iets minder prettig onderwerp. Want het gaat over je eigen dood. Hè, die ook voor een katholiek uh, zeer zeker komen zal. En... Uh, ik, ik heb zelf, maar dat is een hele persoonlijke uh, spiritualiteit. Ik heb altijd iets van, goh, ik loop achter een man aan... waarvan gezegd wordt dat hij zijn lichaam en zijn leven voor ons gegeven heeft... om ons een nieuwe kans te geven. Ja. Dan mag ik toch ook wel een klein stukje van mijn lichaam geven om zijn en het wil. Ja. En dat is ik... mijn persoonlijke spiritualiteit. Maar dat van. is natuurlijk eigenlijk ook dat, dat uh, uh, God ons zo slim heeft gemaakt... Uh, uh, dat we dat kunnen. Hè? Zeker. Uh, ik, ik kijk... Maar dat, sorry, dat ligt aan of je cultuuroptimistisch of pessimistisch bent. Katholieken zijn over het algemeen cultuuroptimistisch... en protestanten hebben de neiging om iets cultuurpessimistischer te zijn. Augustinus versus Tertullianus. En dat wil dus zo zeggen dat heel veel katholieken de neiging hebben... om alles wat in de cultuur te vinden is. Technologieën, medische wetenschap, nieuwe psychologische inzichten... Om dat te beschouwen als iets positiefs en iets wat kan bijdragen aan de realisatie van wat dan heet het koninkrijk, de hemel op aarde, als we nooit meer ruzie zullen hebben. Terwijl protestanten vaker de neiging hebben om te denken, alles wat van buiten komt, ook psychologische modellen, maar ook allerlei moderne technologische uitvindingen. Ja, dat is van de wereld en dat is uh, afgoderij en daar moeten we verre van blijven. Marius Riedek. Dus misschien Marius Riedijk. Dat, ja, misschien dat, dat de katholieken dan meer... Want ik, ik proef toch ook weer duidelijke beloning- en strafmechanisme ja. terug. Hè, ja, ja. Van, van de hemel uh, en, en, de, en de hel. Het werkt wel blijkbaar. En dat, ja, dat werkt uh, wel. En, maar of die de hemel en de hel er is, is natuurlijk heel moeilijk uh, te falsificeren, ja. die theorie. Zeker. Dus uh, ik houd dan toch iets liever bij, uh, bij wetenschappelijke theorieën. En dat bedoel ik uh, niet onaardig maar maar denk ik dat dat, oh, dat, dat daarmee... En het is natuurlijk een ver weg uh, consequentie. Ja. En uh, ja, je ziet toch dat mensen vooral gemotiveerd worden door directe consequenties. Dus mm -hmm. lik op stuk uh, in het geval van uh, straf. En uh, complimenten in het geval van... Maar uh, van in, in het geval van orgaandonatie, wat zou u voorstellen? Wat voor een regeling? In België heb je... Uh, je doneert tenzij je invult. Huh? Ik wil het niet. Hm. Hier doneer je... Als je het invult, weet je wel. Nou, ik denk, ik denk ja. wel dat je het best op vrijwillige basis kunt, uh, kunt houden. Op in. En dat je dat dan... Uh, maar hoe, hoe krijgen we meer uh, uh, uh, organen? Hoe gaat dat lukken? Ik denk nog steeds dat, uh, dat veel mensen twijfels hebben van... wat gebeurt er als ik doodga? Heeft mijn familie <tie> dan nog wel genoeg... Uh, gaan zeg maar de medici niet met mijn lichaam vandoor? Ik denk dat dat een angst dus een is. Het is een kwestie van voorlichting. Zou je ja, een kwestie dan van Maar je zou denken, Hester, er is al zoveel voorlichting over. Er zijn al zoveel campagnes geweest. Ja. En nog steeds trouwens. Ja. Ja, maar, zou, maar wat zijn zou je de voordelen moeten... van mensen om het te doen? Ja, precies. Zou je ze van moeten direct, belonen? Dus het is een soort ja, altruïsme, hè, wat, het, een goed de gevoel. wat de godsdienst natuurlijk propageert. En dat ja. vind ik ook heel goed aan de godsdienst. Maar dat is de enige positieve consequentie die mensen hebben. Dat altruïsme. Dat ja, maar ligt ook, dus maar ver weg. En Daarom het is het niet zo'n krachtige motivator. Wat, aan mij, wat, wat, wat ik aan een ander doe. Namelijk mijn organen beschikbaar stellen. dat opdat een ander dat ook voor mij beschikbaar. Hè, het do-u-des-principe. Als ik mijn organen beschikbaar stel. Voor jou als jouw hart kapot is. Ja. Dan, dan uh, ga ik ervan uit dat jij ook jouw hart uh, ja. voor mij ter beschikking stelt, als mijn hart kapot gaat. Dus dat heeft ook wel een, ja. een, toch wel een soort korte termijn beloning. Als je even verder kijkt, dan alleen het hier en nou, nu. misschien zou je mensen die zelf orgaandonor willen zijn, dat die ook eerder in aanmerking komen. Dat voor is, een, die ook ideeën een, zijn. Er ja. al, dat is ja, zelfs, ja, zelfs, ja. zelfs ja. Er maar Dat zou dat dan, op ethische gronden volgens mij oh ja, afgewezen zijn. Ja. ja, waarom snap je dat dan? Ik denk wel dat het gedrag dan, dan zal toenemen. Dat vind ik ethisch verantwoord nog. Ja? En Frank, waarom snap je wel dat we dat hebben afgewezen? Of we, maar... Ja, omdat ik het toch eigenlijk... Maar dat is weer heel idealistisch, vind dat het, dat, dat het mooiste van de hele keuze... om je organen beschikbaar te stellen voor een ander... is juist dat je het uit vrije wil doet. Dat vind ik het mooiste gebaar wat je kan maken. Op het moment dat je daar... Een, een, een bepaalde wet of druk of wat dan ook achterzet, dan... Maar dat is heel persoonlijk, hè? Dan heb ik zoiets van, ja, maar dan, dan, dan voel ik me gedwongen... terwijl ik het eigenlijk wil doen en ook wil laten gebeuren... In een beroep en een appel wil doen op de naaste liefde van uh, wij voor elkaar. Maar dat is dezelfde redenatie die is misschien een beetje vergezocht... Met, met mensen in bedrijven die zeggen, ja, mensen moeten gewoon hun best doen... daar worden ze voor betaald, maar dat doen ze dan niet. Dus moet het gedrag wel worden aangeleerd. En hier moet het gedrag worden aangeleerd... en denk dat je externe prikkels erin moet, uh, toch zoals voor wat hoort wat erin moet. En als dat eenmaal een gewoonte is geworden... dan hoeft dat misschien op een gegeven moment niet meer. Maar dan moet niet te idealistisch zijn. Het moet realistisch zijn uitgaande van het huidige gedrag... en dan stapje voor stapje proberen te veranderen. Bij theologen die zijn die van die doorgebakken idealisten... dat krijg je er nooit meer uit. <laughs> Misschien kleine stapjes. Hele kleine stapjes, <laughs> dat is de pakiet. <laughs> ja. Ja. <laughs> ik een... heb ook een pakiet, hoor. Dus is vond het een fantastisch verhaal. Maar dank <laughs> Dankjewel. wel, dank Meteen even proberen thuis ook, toch? Ja, ja met kloppen wat. Ja. Het, dus ja, ja, ja, zeker, zeker. Kijk of het met de kat ook lukt. <laughs> Masje, ja. heb jij, jij zo'n codicil ingevuld? Nee. En uh, ik moet je eerlijk zeggen dat dat geen onwil is. Maar dat is meer uh, uit... Uh, dat ik gewoon niet aan toe ben gekomen. Dus op zich, het Belgische systeem zou op mij beter van toepassing zijn. Mm -hmm. Maar ik heb gehoord dat het dan uh, uh, lastig wordt... voor de familie die afscheid neemt van de geliefde En die denkt, ja, oh, er mag helemaal niet gesneden worden... dat het nog wel eens tot ruzies en ja. spanningen leidt. Ja, ja, ja. Kan je dat tot voorstellen, dat Hester? Ja, je bedoelt dat de familie eigenlijk tegen is. Ja. Ja. Ja, en ik vind ook, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die toch... Uh, om wat voor reden ook, spirituele redenen of zo... hun lichaam gaaf willen mm -hmm. houden. En uh, vind ik ook wel heel cru als je mensen daar dan uh, dat ontneemt. Ja. Ja. Dus inderdaad vind ik het ook niet een goed idee om het Belgisch te doen. Nee. Maar ik vind het, ik vind het uh, inderdaad wel, wat, wat Frank eigenlijk ook net zegt... Uh, wel lastig dat, uh, kijk, als er iets met mij mis is... en ik heb een nieuwe nier nodig of wat dan ook... dan wil ik natuurlijk wel dat, dat die er mm -hmm. komt... Ja. Um, dus ik vind ook dat, um, uh, dat iemand wat van mij mag uh, krijgen... als ja. die het nodig heeft. Als, en ik heb het zelf niet meer nodig. Alleen ik heb het nog niet geregeld. En jij, Henk? Hoe zit het met jou? Ja, uh, ik zou het wel willen regelen, maar ik heb een keer een ziekte gehad... waar sommige mensen denken... dat orgaan van dat mannetje moeten we maar niet <laughs> hebben. Nou, misschien maar misschien wel je lenzen. Ja, mijn lenzen. Ik kan, heel goed, ik kan heel goed op afstand en kijken. En mijn wat? Je huid. Mijn huid. Mooie huid. Ja. Zachte huid. Zo heel complimentair. <tie> <goed in tie> heel complimentair. Je gaat altijd zo hier. <tie> ah, joh, hou er mee op voor het eerste uur van Pavlo. <tie> uh, uh, van... Ik ga nu al. Uh... Meteen Ja, ja, ja, ja. Dit, dit kun je rustig van me overnemen. Daar <laughs> overkomt je niks. Goed. Tot zover het eerste uur van Pavlov. Frank Bosman, dank je wel. je aanwezigheid Marius Riedijk ook. En Hester, ook van jou nemen we afscheid. Dank je wel. Straks na het nieuws geen langste lijn, maar nog een uur Pavlov. Een uur lang over vriendschap. En uh, daar praten we over met filosoof Marcel Becker. Onderzoeker Beate Vulker. En huisoprichter Raymond Spanjaar. Tot zometeen. Ja.